7 uur. Wouter moet met het NOS-journaal. In de Portugese hoofdstad Lissabon is vannacht massaal gevierd dat het land voor het eerst Europees kampioen voetbal is geworden. Overal in de stad werd vreugdevuurwerk afgestoken, muziek gemaakt en reden auto's toeterend rond. De Portugezen wonnen na verlenging met 1-0 van gastland Frankrijk. In Parijs waren er na de nederlaag van Frankrijk wat reddetjes... Maar toen de politie traangas had ingezet, werd het weer rustig. Stichting Varkens in Nood sleept supermarktketen Dirk voor de rechter. Het bedrijf zou te weinig doen om te garanderen dat de varkens waarvan ze het vlees verkopen een goed leven hebben gehad. Volgens de stichting hebben meerdere supermarkten het dierenwelzijn nog niet voor elkaar. Maar is Dirk de enige die geen verdere actie onderneemt? De supermarktketen zelf ontkent dat. Turkije heeft nog eens zeven mensen opgepakt die betrokken zouden zijn bij de aanslag op de luchthaven van Istanbul, twee weken geleden. Ze werden gisteravond gearresteerd, meldt een Turks persbureau, op basis van bronnen bij justitie. Er zijn nu in totaal 37 mensen gearresteerd. De Turkse regering zegt dat de IS achter de aanslag zit, maar die heeft de verantwoordelijkheid niet opgeëist. Duizenden Venezolanen hebben de kans gegrepen om in Colombia spullen te kopen... die in hun eigen noodleidende land niet meer verkrijgbaar zijn. President Maduro had toestemming gegeven... één grensovergang tussen beide landen twaalf uur open te stellen. Venezuela sloot de grens bijna een jaar geleden... nadat Colombiaanse paramilitairen, Venezolaanse militairen hadden aangevallen. De verkoop van campers zit in de lift. In de eerste helft van dit jaar werden er bijna 1100 verkocht... Dat is volgens de BOVAG ruim 14% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Vooral 65-plussers kopen nieuwe campers. Die hebben er vaak genoeg geld voor. Het weer. De dag begint met zonnige momenten. Maar later ontstaan er stapelwolken en kan landinwaarts een bui vallen. Er staat flink wat wind. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het nws ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. We staan files op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam, bij Hoevelaken 6 kilometer, bijna een kwartier vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, bij Zoeterwoude 4 kilometer. A15 van Nijmegen naar Gorkum, bij Tiel 3 kilometer. A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam, bij harnichtsveld Giesendam, 5 kilometer. De A27 vanuit Breda naar Utrecht, bij Lexmond 7 kilometer, zo'n 10 minuten vertraging.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 And leaders, when they do things by half, who gets the job? Pushing the knob. That's what sort a of responsibility you draw straws for if you're mad. FM, CFM-sanval, fm 106.9 FM, ZFM! Hi, CFM, I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. TV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 day hey hey hey Thank you.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 ZANG EN MUZIEK Lo sai che non è facile Trovare le parole Trovar la porta giusta per Uscire da un dolore Lo saai che umanamente ci si chiede, ma perché? È capitato questo proprio a te. E Foski.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 En dan nog Het OZ van Zon, Zee, Zamfoort en Zomeritz. Zomeritz.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 With yes and without Last night I dreamt of